Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De VS en andere westerse landen houden zich aan de Taliban-deadline. Dat maakte bondskanselier Merkel net bekend... ...na overleg met de Amerikaanse president Biden en andere wereldleiders. De Taliban willen dat voor het einde van deze maand iedereen geëvacueerd is. Maar veel landen, waaronder Nederland en de VS, zeiden eerder meer tijd nodig te hebben. Vertelt correspondent Fleur Lounsbach die het overleg volgde. Terwijl Biden, Biden dus onder druk staat om die deadline te, te verlengen, heeft de Taliban ook al aangegeven dat ze daar niet erg welwillend tegenover staan. Maar nu hebben de VS en de rest van de landen dus toch aangegeven dat ze op 31 augustus uit Afghanistan vertrekken. Straks komen ze met een verklaring. In natuurgebied Heumensoort bij Nijmegen komt plek voor 750 Afghaanse vluchtelingen. Die worden gehuisvest in paviljoens. Tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 werd er in Heumensoort een tentenkamp opgezet. Maar toen veel kritiek opkwam, omdat er een gebrek aan veiligheid, privacy en rust was. Afghanen die naar Nederland komen worden ook opgevangen in Zoutkamp, Zeist en Ede. Per dag komen er 200 tot 400 Afghanen in Nederland aan. Je kan er bijna niet omheen deze weken. Deze trek. Ik ga zwemmen in mijn Een echte tijger is niet te temmen. Ik ga zwemmen van Mart Hoogkamer. Maar met dit nummer kun je in Brabant natuurlijk niet aankomen. Dus gooide Rick uit Bergen-op-Zoom het nummer in een dwelbandjasje. Hij speelde alle instrumenten zelf in en is ook trots. Hij krijgt aanvragen uit heel Nederland voor de bladmuziek. Zijn koffers zijn trouwens te checken op zijn YouTube-kanaal Brass Coffers. Het weer vanavond en vannacht verdwijnen de meeste wolken. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de dag toch weer bewolkt. Maximaal 22 graden. CFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is de N245 ook maar richting Schagen afgesloten. Dus Dirkshoorn en Schagen aanrijding. Verkeer wordt daar omgeleid. Volgens Rijkswaterstaat duurt die afsluiting nog ongeveer een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zandvoort is de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Oh, mm -hmm.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 Take a sentimental journey to renew old memories. Got my bag, got my reservation, spent each time I could. here side to roam Gotta take that sentimental journey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 Orkesten die jazz spelen. Het volgende nummer dat ik klaar heeft staan is van uh, Cleg Turry en het heet In de Mist.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 Mad at you, pretty baby. Don't be mad at me. Oh, pop, your cookie, mop. Chubby, oop, and doobie, doobie, doobie. Sweet, sweet, do your dot, sweet dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot, blah, ba dot, dot, dot, dot, dot, dot, Sweet dot, dot, dot, dot, dot, dot, sweet dot, dot, dot, dot, doo, dot, do dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot, do dot, dot, I love to you that's do dad you dad you you dance you what we do and you feel how to I do to do you do that? Dobit of do you do that? do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, I'm a little bit of a of a little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 van uh, Motel Tussaakjes, Take 5 van Carrie Mulligan en His Orchestra. Oh, oh,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 7th Avenue